Het NOS-journaal door Megens. Bij het Griekse parlement is de politie slaags geraakt met honderden betogers... die probeerden door een afzetting heen te komen. De politie heeft traangas gebruikt. De rellen braken uit na afloop van een demonstratie tegen nieuwe bezuinigingen... die worden opgelegd door de EU en het IMF. Als het kabinet het bezuinigingspakket accepteert... wordt het minimumloon verlaagd en worden 15.000 ambtenaren ontslagen... Tegen die bezuinigingen wordt sinds vanmorgen ook gestaakt in Griekenland. Mensen die het ijs opgaan zouden een helm moeten dragen. Daarvoor pleit traumachirurg Zuidema van het VMC Amsterdam. Volgens hem komen bij schaatsen veel meer blessures voor dan bij andere sporten. Elk jaar belanden zo'n 6000 schaatsers op de spoedeisende hulp. Dat het er relatief veel zijn komt doordat schaatsers vaak ongetraind zijn... en doordat ze geen helm dragen, stelt de traumachirurg in een opinieartikel... op de site van Medisch Contact.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 Een nieuw verkeersbord voor fietsers in België blijkt in strijd met de verkeersregels. De Belgen willen dat fietsers voortaan door rood mogen rijden als ze rechtsaf willen slaan. Net als in Nederland zou dat alleen mogen als er een speciaal verkeersbord bij het stoplicht staat. Maar volgens de krant De Standaard kan dat helemaal niet. In het Belgische verkeersreglement staat namelijk dat een stoplicht belangrijker is dan een verkeersbord. Die regel moet eerst worden aangepast voordat fietsers straffeloos rechtsaf mogen. De supportersvereniging van Ajax is blij dat Johan Cruijff zijn zin heeft gekregen... nu het gerechtshof de benoeming van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom ongeldig heeft verklaard. Voorzitter Dekker. Nou, de supportersvereniging Ajax stelt uh, ruim 90.000 leden en ruim 70% zijn voor Johan Cruijff. En dan vooral zijn voetbaltechnische visie. En ook de algemene ledenvergadering van Ajax heeft zich al in het verleden voor Johan Cruijff uitgesproken. Dus wij zijn in eerste instantie zeer verheugd met deze uitspraak. En hopelijk komt er nu eindelijk ook eens wat rust rond onze mooie club. Het zo voordeelde vanochtend dat de raad van commissarissen van Ajax... Van Gaal en Sturkenboom niet had mogen benoemen tot directeur. Volgens het Hof is het onaanvaardbaar dat vier leden dat deden... zonder dat mede-commissaris Kruijf daarvan wist. Het is nog onduidelijk welke gevolgen het vonnis heeft voor de club. Ajax zit al maanden in een crisis. Het weer vanuit het oosten, meer bewolking, kans op wat sneeuw. Het is min 1 op de Wadden en min 6 in Limburg. Morgen zon en wolkenvelden en dan wordt het 2 graden onder nul.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Dat we eigenlijk een klein beetje behandeld zijn als een stuk verstand. Tegen de mensen is steeds gezegd geworden... je bent het beste jongetje van de klas door Mitsubishi. En dat beste jongetje van de klas, dat zet je vandaag bij het vuilnis. De demonstranten in Borren vandaag en gisteren. Mitsubishi ziet er geen been meer in en wil Netcar de, de fabriek van Netcar gaan sluiten. Paul Wouters, u bent kenner en liefhebber van de automobielindustrie. Met welke auto bent u hier naartoe gekomen? Met mijn eigen auto, maar ik mag geen reclame maken. Oh. Dus dat zal ik mij even achterwege laten. Maar het was geen auto uit Borren? Nee, geen, geen uit Borren. Nee, Theatermaker Eli de Boer. Je bent uh, geboren in Israël, maar wel op een top Nederlander. Althans, dat gaan we nu checken. Heb je Elfstedenkoorts? Uh, zeker, ja? 100%. Oké, okay, ga je meedoen? Uh, ik uh, ben niet lid en ook niet ingelood. Maar ga je die kant op? Uh, als het kan zou ik het fantastisch vinden. Ja. En je hebt dat wel geschaat deze zeker, weekend? Zeker, dit weekend. Okay. Ook op de gracht in Amsterdam. Kijk. Dat is heel mooi. Arie Nieuwenhuizen van de KNMG en Petra de Jong van de NVVE. Wij gaan straks debatteren over de eerste levenseindekliniek van Nederland. Een stuk minder luchtig dan de schaatskoorts. Maar eerst eerst over die schaatskoorts. Hebben jullie daar ook last van, mevrouw de Jong? Uh, ik uh, kan niet zo goed schaatsen, want ik heb een jeugd. Ach, wat zielig. Heel zielig. <hacht> wat is dat? <hacht> Ik ben opgegroeid in de tropen. Dus maar ik dan heb kun je het toch kind... nu nog leren? Ja, maar als volwassenen leren schaatsen is veel moeilijker. Met een stoel? <laughs> vroeger heb ik dat geprobeerd, maar ik ben dus geen held geworden okay. daarin. En meneer Nieuwenhuis-Kruizeman, schaatser? Uh, ja, ik heb vroeger heel veel geschaatst. Uh, laatste jaar niet meer. Dus ik had, vroeger had ik ook heel veel koorts bij dit soort uh, gelegenheden. Ik heb zelf ook veel tochten gereden. Maar dat lukt niet meer. Ik heb last van mijn knieën. Dus ik heb het nu verdrongen. Oh. Uh -oh. nou, meer over die schaatskoorts uh, straks ook nog uh, na half drie bij uh, het IJsjournaal. Historicus Wim Berglaar, jij gaat straks de geschiedenis van het gokken voor ons duiden. Uh, heb je aanleg? Voor gokken? Ja? Nee. Nee, het is teleurstellend. Ik had het natuurlijk leuk gezegd. <laughs> ja. Ik zei, ja, nee hoor, ik heb Helemaal kapitaal. niet, geen staatslot, helemaal niks. Totaal niet. Maar ik ken wel van tamelijk dichtbij iemand die het gedaan heeft en daar word je niet gelukkig van.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 Boze medewerkers van autofabriek Netcar in Born legden vanmorgen het werk neer. Mitsubishi dreigt te stoppen met de productie van auto's bij het Limburgse bedrijf. Is dat besluit de doodsteek voor de Nederlandse auto-industrie? En hoe erg is dat? Daar gaan we over praten met Paul Wouters. Ja, u bezoekt uh, autofabrieken in binnen- en buitenland. Waarom doet u dat eigenlijk? Gewoon als hobby. Ik ben al uh, in auto's geïnteresseerd nou, sinds ik klein was. En dat is echt een hobby van me. Ja, u kunt geen fabriek zien. Uh, dan gaat, als, u, als u er een ziet, dan gaat u ook naar binnen. U rijdt er niet langs heen. Nou, zo makkelijk is het ook weer niet. Uh, je moet dat wel regelen, maar iedereen kan dat regelen als hij dat wil. En het is bijzonder aardig om dat te zien, hoe dergelijke producten worden gemaakt. Ja, en u bent ook vaak bij Netcar geweest kijken? Ik ben een aantal keer bij Netcar geweest. Een ja. mooie fabriek? Ja, het is een hele mooie fabriek. En wat je daar merkt is... De woede, die begrijp ik wel. Want de mensen zijn ontzettend betrokken bij hun product en bij hun bedrijf. Maar gaat bij en dat geldt bij de meeste bedrijven, merk je ook, toch of niet? Je merkt toch verschil. Mensen die ook je rondleiden door die fabriek, die kennen iedereen. En toen ik daar laatst was toen uh, een van de gidsen zag iets wat zij nog niet wist... en stapte meteen uit, je rijdt uh, in een treintje mee... en wilde weten wat dat was. Want er gebeurde iets in haar fabriek wat zij niet wist... en ze wilde het naadje van de kous weten. En die sfeer zie je heel duidelijk bij Netcar. Ja, dan klinkt het wel alsof u het erg vindt dat die gaat sluiten. Ja, het is toch een stukje uh, Hollands glorie. Zeker als je de geschiedenis kent van uh, DAF in het verleden. Als je ook weet waarom dat die fabriek er destijds is neergezet... om uh, de economie van Limburg uh, wat op te vijzelen. En over wanneer hebben we het dan, destijds? Dan heb je het over middenjaren 60. Sluiten van de mijnen, uh, de verwachte grote werkloosheid. Toen is uh, DAF daar naartoe gegaan om uh, uh, een stukje van die werkloosheid op te heffen. Uh, ja, DAF maakt allang geen personenauto's meer. En de geschiedenis van dat bedrijf is natuurlijk met vele dalen en, uh, toppen en dalen. Maar er gaat toch een stukje Nederland verloren ja, ja. Als, het, uh, als het dicht gaat. Netcar is een kroonjuweel van de Nederlandse maakindustrie. kroonjuwelen koesten je en gooi je niet op de vuilnisbelt. Zoals Mitsubishi nu dreigt te doen, Zij FNV-bondgenotenbestuurder Henk van Rees. Eens? Eens? Uh, het is wel een kroonjuweel. Uh, ik denk dat wel heel makkelijk nu wordt, uh, de schuld wordt gelegd bij Mitsubishi. Terwijl een eerdere halfdoodsteek natuurlijk door uh, Duimler is toegebracht... toen de Smart daar van de ene dag op de andere dag werd weggehaald. Toen zag je eigenlijk al het begin van het verval. Ja. Wim, heb jij daar nostalgische gevoelens bij, bij ja, de oude DAF? Nou, het pookje van DAF, natuurlijk zeker. En, en ook wel, ik, ja, de, wat Paul Wouters uh, zegt, dat onderschrijft natuurlijk geheel. Het is natuurlijk eigenlijk doodzonde die maakindustrie weggaat. Kijk, Fokker is al weg. Ja, kijk, je moet ook reëel zijn. Misschien kan dat bij ons als, als klein dienstlandje niet meer. We zijn natuurlijk een diensteconomie geworden. Maar het is wel jammer, want ja. Nederland is ja, ook een ondernemende Je, je noemt dat pookje. Daar hebben we een fragment van, ons nationale trots. Eindelijk hebben we ook een personenwagen. Een polygoonverslag van de RAI in 1958. Waar de DAF Z600 wordt getoond met het Pinteren pookje. De bijzondere versnelling. Voor het eerst is thans ook de Nederlandse automobielindustrie... met een personenwagen aanwezig. Het is de vierpersoons DAF 600 de bestuurder heeft alleen maar een gas en een rempedaal, want schakelen is bij deze wagen niet meer nodig. Dat doet het automatisch werkende versnellingsmechanisme dat de door de motor geleverde krachten met behulp van veesnijeren overbrengt op de achterwielen. Er moest een lange weg worden afgelegd voordat deze vrachtauto gevolgd kon worden door een Nederlandse Personenauto. Maar dat moment is dan nu aangebroken. Meneer Nieuwenhuizen-Koersman, u bent de minst jongen in ons gezelschap. Wat roept het bij u op? Nou, Ik heb die introductie van die auto nog meegemaakt. Ik woonde toen in Zeeuws-Vlaanderen. Het hoofd van mijn lagere school, dat noemde hij toen de bovenmeester... Die uh, zoveel auto's waren dat toen liet, die kocht van DAF met dat pookje. en die heeft hem toen al heel uh, trots heeft hij hem gedemonstreerd. en ik zat bij hem in de klas en ik mocht daar mee rijden. U dus mocht mee rijden. Ik ben van een, een van de eerste passagiers geweest in dat pintere pookauto. Ja, Dat is zo. Dus dat heeft wel een uh, ja, bepaalde nostalgie voor mij. Maar dan doet dit pijn. Nou, pijn. We zijn nu veel, veel verder dan de DAF. Hè. Dat is toch een andere. Ja, die herinnering al... is een andere dan dit. Maar Ik kom uit Limburg en ik uh, ik uh, ik weet dus die hele historie. Uh, van die uh, werkgelegenheid na het sluiten van die mijnen. En daar heeft, uh, uh, Netcar heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja. En dat doet wel pijn. Uh, want dat brengt weer een herinnering wat dat allemaal kan betekenen. Zeker in deze tijd waarbij de werkgelegenheid ja. natuurlijk sowieso op de tocht staat. Voor die mensen die ontslagen worden, ja. is het natuurlijk sowieso vreselijk. Toch ja. heb ik het gevoel dat het minder losmaakt dan de ondergang van Fokker bijvoorbeeld. Heeft u daar een verklaring voor? Nee, wat mij gisteren verbaasde, ook in de nieuwsvoorziening... is dat het zelfs minder losmaakte dan de sluiting van Saab, bijvoorbeeld. Terwijl dat in, in Zweden was en we wisten allemaal dat het eraan kwam. Uh, nee, heel goed heb ik er niet een verklaring voor. Misschien dat men toch vindt, ja, het is Mitsubishi... en het is meer Japans dan Nederlands dat zou kunnen. Uh, ik denk dat de emoties destijds heel groot waren... toen die grote letters DAF... op de fabriek in Born werden veranderd... in Volvo uh, in uh, 576. Toen had je die emotie van... nu gaan we echt een stukje Nederlandse glorie oh ja. verliezen. Dus dat, dat, dat verlies hebben we al genomen eigenlijk. Dat verlies hebben we misschien al genomen. Oh ja. Maar dat maakt het drama voor de mensen daar natuurlijk niet minder. Nee, want die mensen die werden gisteren geïnstuurd... en die werkten allemaal 30, 25 jaar. Heel lang. Ja, dus dus hebben ook het al... bedrijf is buitengewoon groot. Ja, dus ze hebben ook ja. al, al die veranderingen... Is ja, keer het is meegemaakt. de ene reorganisatie naar de andere die ze ja. hebben doorgevoerd. Wat betekent het voor de maakindustrie in Nederland? Uh, ik denk dat het in ieder geval weer een signaal is. Uh, en ik denk dat het ook een signaal is naar ons allemaal dat wij in Nederland zo weinig trots zijn op die maakindustrie. Uh, want we maken een heleboel producten, uh, prachtige producten... die er internationaal toe doen, ook in de, in de automobielsector. Denk aan Trucks Eindhoven, Scania in, in uh, Zwolle. Uh, in Helmond is een heel gebied waar nieuwe zaken... rondom de auto-industrie worden ontwikkeld. Maar ook op andere vlakken merk je dat... wij zijn zo weinig trots op bedrijven die wat maken in Nederland... en dat stoort mij wel eens, moet ik zeggen. Ja, en Heeft u een verklaring daarvoor? Gewoon desinteresse? Ja, het zit een beetje in onze cultuur. Als je dat vergelijkt met Duitsland... Weg met ons. Nee, het zit, nee wij <lacht> hebben niet zo'n industriële cultuur. In Duitsland zie je, met name in de auto-industrie... dat mensen daar heel trots op zijn. Als je weet dat één uh, op de drie nieuwe Volkswagen's... in Duitsland wordt opgehaald bij de fabriek. Want mensen willen die fabriek zien. Willen dat centrum in Wolfsburg zien. Daar komen meer dan twee miljoen mensen per jaar. En dat hebben wij niet. Dan denken wij, oh, dat is ook niet handig. Je kunt het veel beter bij je dealer doen. Wij hebben niet dat gevoel met de maakindustrie. En mensen die daar werken zijn ook trots dat ze bij zo'n bedrijf mogen werken. En dat zie je dus ook bij Netcar. Oh ja. Gaat er een bron van technische innovatie verloren... Dat denk ik niet. Want ik denk dat die technische innovatie zit. Vooral in het gebied rondom Helmond. Waar nieuwe zaken worden ontwikkeld. En Netcar was uiteindelijk toch vooral een productiebedrijf. Ontwikkelingen was, uh, speelden al lang geen rol meer. Maar dan is het vooral erg voor de mensen die daar een baan verliezen. Ja. Maar voor ja, de absoluut. industrie in Nederland in bredere zin. Is het niet een heel groot verlies. En dan is het misschien ook wel weer te verklaren dat de overheid niet heel erg happig is om in te springen. Nee, dat lijkt mij logisch. Ik denk uh, dat minister Verhagen met alle emoties die je kunt hebben voor die mensen. Uh, terecht zegt van je moet. Zo'n bedrijf niet op de been willen houden. De internationale auto-industrie heeft een overproductie, dat weet iedereen. En uh, het, is, uh, het zou geen goede zaak zijn om daar overheidsgeld uh, naartoe te brengen. Maar hoe verklaart u dan het verschil tussen Nederland en Duitsland wat dat betreft? Duitsland is natuurlijk veel groter, maar daar is die maakindustrie en met name die auto-industrie begint weer heel erg te bloeien. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met een hele lange traditie. We hebben die traditie niet in Nederland. En, uh, ja, als je, en moet, je moet kiezen tussen een Mitsubishi en een BMW, <laughs> dan weet jij het wel, Thijs. Toch? Nou, u kijkt me nu bijna boos aan. Ja, nee, nee, nee, nee. nee. Iedereen moet kiezen wat hij zelf wil. Uh, ja, ik, ik kan het niet helemaal verklaren, want Frankrijk heeft ook een belangrijke auto-industrie. En toch heb je daar het autogevoel veel minder dan in Duitsland. Duitsland is wat dat betreft echt een land apart. Ja. Oké, okay, maar u zegt dus niet uh, de overheid moet ingrijpen. U zegt ik vind het verdrietig. We zouden trots moeten zijn, maar het is onvermijdelijk. Ja, het is eigenlijk onvermijdelijk. En iedereen die kijkt naar die economische situatie moet dat wel toegeven. Als je kijkt naar de mondiale auto-industrie was dit eigenlijk onvermijdelijk. Straks hoort u op Radio 1 het Radio 1 IJsjournaal. Maar eerst gaan we het hebben over de eerste levenseindekliniek van Nederland. Dat doen we met Petra de Jong van de NVVE en met Arie nieuwenhuizen kruizeman van de KNMG. Mevrouw de Jong, wat is een levenseindekliniek? De NVVE heeft het initiatief genomen omdat ze dagelijks wordt geconfronteerd met mensen in nood. Mensen met een euthanasieverzoek dat door de eigen huisarts niet wordt geconfronteerd. Honoreerd, door de eigen arts niet gehonoreerd. En uh, voor die mensen die in de kou zijn komen staan... hebben we gezocht naar een oplossing. En daar is de Levenseinde Kliniek uitgekomen. Ja, moet ik me daar en een fysiek gebouw bij voorstellen... waar je dan naartoe gaat om te sterven? Nou, <tus> dat wilde ik dus net vertellen. Uh, het gaat er uh, vooral om dat je daarbij ambulante teams bedenkt... en niet zozeer een fysiek gebouw. Wel is er natuurlijk een, een kantoor van waaruit de ambulante teams worden aangestuurd. En medio 2012 zullen er ook een aantal bedden verschijnen in datzelfde gebouw. Maar uh, er, uh, uh, je moet er niet echt een, een kliniek zoals je het woord kliniek bedenkt uh, bij nee. uh, zien. Meneer Nieuwhuizen cruzeman het gaat om, om onwillige artsen, zegt mevrouw de Jong, die niet willen meewerken aan euthanasie. Daar is deze voorziening voor. U bent van de artsenorganisatie. Bent u er blij mee? Um, nou, ik, ik vind dat de NVE een heel belangrijk uh, punt agendeert. Er, er zijn inderdaad, ik weet niet hoeveel patiënten het precies zijn... maar de, elke patiënt is eigenlijk één te veel die in nood is... en die uh, om hulp vraagt en uh, dat dan niet krijgt... zoals hij uh, uh, denkt dat het moet uh, en het uh, kennelijk ook kan. Dus het is belangrijk dat dat geagendeerd wordt. Um, ja, wij zijn wat terughoudend in het principe van leefzijnde kliniek... Want je ja, moet weten, euthanasie is een buitengewoon ingrijpend uh, gebeuren. Niet alleen voor de patiënt natuurlijk die dat die vraag stelt. Ook voor de arts die dat moet doen. Het is, de afweging is ook heel ingewikkeld. Moet je ook zorgvuldig doen. En denken dat het, uh, echt de arts patiëntrelatie daar een hele essentiële is. En, um, en dat is ook meestal het eindtraject van een, een, een ja, langdurige begeleiding. Zeker wanneer het om, om een uh, terminale... Op een ongeneeslijke aandoening gaat, maar er zijn ook tal van andere omstandigheden. waar een overwogen kan worden. is dat arts-patiënt contact heel belangrijk. Mm -hmm. Dus het, ja, dat vind, en, en daar kan zo'n leefseinde niet, niet in voorzien. Want dat is een um, veel kortdurende contact? Ja, dat is veel. En, en, en, en ik, ik twijfel er niet aan dat men zal pogen om uh, dat zorgvuldig te doen. Maar um, ja, nogmaals, ik denk dat in, in de omgeving van die patiënt. met de eigen arts of de artsengroep waarin die werkt, dat dat verder te verkiezen is. Um, en daar is, en daar, dat is ook de reden dat de NVE met dit punt komt. Daar zijn daar, ja, patiënten krijgen soms niet die, die hulp die ze eraan vragen. Nee. Dus ken ik dit een noodzaak. En ik vind het dus vooral een signaalfunctie dat er extra aandacht aan moet worden besteed... van hoe kun je in die omgeving dit probleem oplossen. Ja. Maar u zegt, het punt op de agenda is terecht. De, de ja. oplossing misschien wat minder, mevrouw Jong. Want dat is natuurlijk ook wat werd gezegd toen u dit bekendmaakte. Ja, die relatie tussen arts en patiënt die meestal al wat langer bestaat... die heb je niet als je zo'n mobiel team hebt. Ik ben het helemaal mee eens dat er natuurlijk... als er een langdurige relatie tussen de arts en de patiënt bestaat... dat oh. daar ook de meest gunstige omstandigheden zijn... om tot zo'n ingrijpende... Zaken uh, zaak te komen als euthanasie. Maar er is dus blijkbaar al iets verstoord geraakt. Want die patiënt die wendt zich tot de NVVE in nood... omdat die dokter waar die dan die langdurige relatie misschien mee heeft... Uh, hem niet wil horen. En ja, dat betekent dus dat er dus ergens anders... dan blijkbaar een opvang gekozen moet worden. Ik, ik zou daar natuurlijk zelf ook niet voor... Zijn, als het niet een noodsituatie is. Ja, dus U geeft ook de voorkeur aan een situatie waarin een arts dat gewoon in een langdurige relatie met zijn arts. Of een patiënt dat in een langdurige relatie met zijn ja, arts. Dat doet. is de optimale situatie. Maar helaas bestaat die niet. Mag ik iets ja. vragen? Wat is Meen nou Berkel, een patiënt in nood? Ja. Ik, uh, ik las laatst in trouwen een stuk ja. van een uh, 91-jarige man, een meneer Jiskoot, die ging naar België, want die voelde zich eenzaam. Dat betekent ja. gewoon pure eenzaamheid. Nou, is eenzaamheid niet gering. Ja. Maar ik dacht wel, als uh, puur burger en leek eenzaamheid en dan euthanasie. Is dat een patiënt in nood? Of wat, wat is een patiënt in nood? Een patiënt in nood is een patiënt die uh, uh, ernstig lijdt, ondraaglijk en uitzichtloos lijdt... en een weloverwogen en vrijwillig verzoek om euthanasie heeft... waarvoor geen alternatieven meer voorhanden zijn. En die patiënt... Maar is, is, die lijden, krijgt, onder eenzaam, maar is nee. lijden onder eenzaamheid dan ook hetzelfde nee. als een, nee. lijden onder kanker? Nee, nee. in uw uh, begrippen? Nee, Okay. Uh, de heer Jiscoot, om dat voorbeeld aan te nemen, die meneer heb ik uh, ontmoet. Is een hele leuke man die heel actief is... en die, die uh, uh, van allerlei activiteiten en hobby's heeft. Maar die zegt, de leef, het leven om mij heen is verdwenen. Ik uh, heb geen naasten meer, ik uh, heb geen vrienden meer... want die zijn allemaal overleden. En het begint er dus aan te komen dat het misschien voor mij ook over is. En dan wil ik niet dat... in een Situatie ze komen dat ik uh, daarover zelf niet meer de regie heb. Dus dat is een heel andere situatie dan die situatie waarvoor we de levenseindekliniek okay. kliniek hebben gekregen. Meneer geeft al een paar ja, keer aan te willen reageren. Nou ja, nee, precies. Omdat die, dat is echt een andere situatie. Kijk okay. waar het om gaat, dan ook die levenseindekliniek, kliniek, uh, hoe je daarover denkt, uh, zal opereren binnen de, de ruimte die de euthanasiewet biedt. De, en, de, en de ruimte die de euthanasiewet biedt, is het uh, het ondraaglijk en uitzichtloos lijden op basis van een medische grondslag. En dat is okay. de discussie wat je onder die medische grondslag moet verstaan. Maar daar gaat het om. Okay. En de situatie van voltooid leven is een andere situatie... Ja. waar op dit moment geen wettelijke mogelijkheden voor zijn. Zul... Een andere discussie. Zullen we even luisteren naar een fragment uit de uitzending van Nieuwsuur van gisteren? Daarin kwam een huisarts aan het woord over de Levens Kliniek. En een arts, zo'n ambulant team die dan langskomt... en ze zullen misschien misschien ook al meer langskomen dan één keer... maar ik denk, hoe kun je in zo'n korte tijd zo'n belangrijke beslissing nemen. Ik denk wel eens, ja... Ik kan natuurlijk het woord dood als in de mond noemen... maar dat, dat, dat wil ik eigenlijk niet. Of, uh, maar het is wel... Ja, ik, ik heb daar toch wel moeite mee, moet ik zeggen. Ja, uh, meneer een, een huisarts die moeite heeft met euthanasie... En... Ja, wat ik me ook afvroeg, als die, verstoor, als die relatie verstoord is... is die relatie dan ook uh -huh. verstoord omdat een arts nee heeft gezegd? En heeft uh -huh. die arts misschien niet ook een goede reden om nee te zeggen? Nou, te ik wil het niet in de, in, de, in, de, in de situatie trekken... dat daar waar euthanasie niet wordt toegepast... dat er sprake is van een verstoorde relatie. Het is ook in een heleboel situaties niet zo... dat er sprake is van een dokter die bezwaar heeft tegen euthanasie, bezwaren. Onze ervaring is overigens dat dat soort dokters meestal heel goed hebben nagedacht... hoe ze een patiënt moeten begeleiden, dat met de patiënt ook hebben... Uh, besproken. Maar het probleem in belangrijke mate is, is onbekendheid en onervarenheid bij artsen van wat is nou die rijkwijde van de wet? Hoe moet ik die medische grondslag, hoe moet ik die nou interpreteren? Als metafoor gebruik ik vaak dat, uh, we hebben nu tien jaar uh, uit de energiewet, we hebben ervaring opgedaan. In het begin, je weet het is niet normaal uh, medisch handelen, je wordt ook getoetst na de hand. Uh, je kunt ook vervolgd worden wanneer je het niet goed hebt gedaan. Dus artsen hebben zijn heel lang hebben ze de neiging gehad... op die middenstip van het voetbalveld te gaan staan. En die hebben niet die hoekpalen gezocht Toch. uit veiligheid. En nu na tien jaar ervaring, wat de KNMG recent gedaan heeft... heeft het, uh, haar standpunt over de artenisie nog eens verdiept... om op basis van die ervaring aan te geven... waar staan die hoekpalen? Nou, hoe is dat speelveld... En, en aan ons is ook de plicht om artsen daarin in, in voor te lichten en te informeren. Zodat ze uh, meer wel overwogen vanuit de situatie met de patiënt. Maar ook vanuit de kennis van wat de wet uh, mogelijkheden biedt. Met die patiënt dat gesprek aan te gaan. Hm. En daar is de afgelopen jaren, maar dat heeft met ervaring te maken. heeft het in belangrijke mate aan geschort. Ja. Dus het gaat niet om een conflict. Het is onervarenheid ja. ook bij de arts. En, en bij ons allemaal voor wat er mogelijk is. Ja, gooit u dan eigenlijk een beetje de knuppel in het op, mevrouw de Jong... om die artsen een beetje op te schudden? Uh, nee, we, we proberen echt de nood te lenigen. Dus uh, daar is het uh, voor bedoeld. Uh, het is bedoeld. niet bedoeld om de discussies even flink los te maken onder de artsen? Uh, nou, dat is natuurlijk uh, op zich ook heel goed. Want als je kijkt naar de geneeskunde... dan vinden we dat bij heel veel handelingen in de geneeskunde... iemand een bepaalde hoeveelheid per jaar moet doen om voldoende ervaring te kunnen uh, hebben en dus te bekwaam te zijn om het te mogen uitvoeren. Zelf ben ik ook arts en als zodanig heb ik daar dus ook aan die criteria moeten voldoen. Opvallend is dat we bij euthanasie vinden dat alle dokters dat maar moeten kunnen. En dat is gewoon in de praktijk misschien niet helemaal waar. Dus uh, de huidige praktijk is dat een arts gemiddeld... één maal per drie tot vijf jaar een euthanasie uitvoert. Sommigen dus maar één keer, misschien zelfs in hun hele carrière. Ja, dat is dus niet iets waar je goed ervaring mee op nou, gaat doen. Kruis... En daarvoor hoop ik ook dat mm. de kliniekartsen, de mm. eigen artsen die dus geweigerd hebben... proberen toch aan de hand mee mm. te nemen... om daar die ervaring ook mee maar, op te doen. Maar meneer Kuzeman, zou u dat willen loskoppelen... Uh, het... Het toepas van euthanasie loskoppelen van, van, van de huisarts bijvoorbeeld... zodat er artsen komen die alleen maar die ervaring meer hebben? Nee, ik denk dat, dat is, wat ik in het begin al zei... dat die arts-patiëntrelatie is een hele belangrijke... in die vertrouwde omgeving, die vertrouwde relatie... dat kun je dus niet zomaar loskoppelen. Dat, is een, uh, uh, uh, dat lijkt mij heel erg lastig. Het is waar dat de euthanasie doe je in je praktijk niet heel erg regelmatig, en dat is maar goed ook. En is dat een probleem, het is geen, zoals mevrouw de Jong Nou, dat wilde ik net zeggen. Dat is, dat is, uh, voor een deel uh, kan dat een probleem zijn. Maar in de, in de zorgvuldigheidseisen van de euthanasie... Uh, is het zo dat, uh, behalve de, de, de, de behandelde arts... waar uh, de, de, de patiënt het eerste gesprek mee aangaat... moet altijd een tweede arts uh, een oordeel vellen. Dat vraagt de zorgvuldigheid. Er is een team van scanartsen in Nederland die daar speciaal zijn opgeleid en dus in staat zijn om te beoordelen... is dit een zorgvuldige afweging, is er sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En die scanartsen kunnen ook voor advies gebruikt worden. Dus die arts die onzeker is of twijfel heeft, van, is, is, is, is hier de, de vraag redelijk... en ook binnen de kaders van de wet te, te honoreren. Maar vooral uh, is er ook sprake van, uh, van, van ja, vanuit de optiek van de patiënt. Want alleen de patiënt kan toch aangeven of het voor hem ondraaglijk is kan zo'n scanarts geconsulteerd worden. Ja. En dat voorziet in belangrijke mate, in mijn ogen... Uh, in, in dat gebrek aan, uh, aan, aan ervaring... Uh, laat onverlet dat er ook aan de kennis ook nog wel wat gedaan moet worden. Ja, Maar u zegt dus ja. eigenlijk, de, de, wat, wat mevrouw de Jong schetst... van dat je dus artsen zou moeten hebben die meer ervaring daarin hebben... Dat, daar, daar herkent u zich niet in. Dat vindt u niet een oplossing? Nee, ik denk, ik denk dat het simpel is om alleen te denken dat het ervaring is. Dus, en dat laat onverlet dat je... Zo dat is moet je kijken van hoe je daarin kunt voorzien. Uh, en, en waarbij ik dus zelf die vertrouwensrelatie... en dat langdurige contact een hele, een hele belangrijke vind. En een contact wat ook, en een vraag die ook op het moment dat het uh, uh, die er is besproken kan worden... Ik, ik, we hebben wel eens gesproken over hoe die ambulante teams... mevrouw de ik hebben heb het hier wel vaak over gesproken. Er zijn nog veel vragen die mevrouw de Jonge ook nog niet kan beantwoorden. Want hoe gaat dat functioneren? Ja. Is zo'n ambulant team op elk moment van de dag beschikbaar? Uh, of is dat gisteren was een, uh, een huisarts in het nieuwsuur... die uh, vertelde dat hij één dag per week daar beschikbaar voor zou ja. zijn. Ja, dat lijkt mij de, dag, de week en zeven dagen. En een patiënt kan op een ander moment ook een vraag hebben. Is die dan beschikbaar? Ja. Dan dus er zijn, de patiënt nog, een, ook in de zijn nog heel veel vragen. Nog een ja. ander punt mevrouw de Jongen, nog even aan u beiden wil voorleggen... in de korte tijd die we nog hebben. Uh, als je kiest voor zo'n ziet uh, team dan sluit je ook alle andere mogelijkheden... Af. Terwijl als je gewoon contact hebt met, een, met, een, met, je, met je gewone huisarts... zijn er misschien nog andere mogelijkheden dan euthanasie. Is dat niet ook een groot gevaar? Uh, het feit dat de uh, patiënt de euthanasievraag bij de eigen arts gelegd heeft... en uh, die geweigerd heeft... dan zal ook uh, alle alternatieven uh, daarin besproken zijn. Maar die zijn dus ook door de patiënt blijkbaar afgewezen. Want daarom wendt hij zich tot de levenseindekliniek. kliniek. Natuurlijk zal de hele procedure zorgvuldig worden afgewerkt. Ook in een goede vertrouwensrelatie, die dus in korte tijd ook opgebouwd kan worden. Maar in de zorgvuldigheidseisen staan ook dat er geen redelijk alternatief is... waar dokter en arts samen, eh, of sorry, arts en, en patiënt... het samen over eens ja. moeten zijn. Dus en dus en zegt... dat betekent dus dat je ook alternatieven moet bespreken... ook als levenszijnde kliniek. En u zegt dat dat gebeurt nou ook in de is, dat, is die er dan wel? Nou, dat is de, de vraag. Want het, het, kijk, de, de, u roert een belangrijk punt aan. Het, het, uh, een levensbeëindiging is een mogelijkheid van de patiënt die in de nood zit, maar wellicht zijn andere mogelijkheden ook. En het belang van dat arts-patiënt contact is dat wanneer je daar samen uitkomt, dat je dat dan ook kunt bieden. Kijk, zo'n ambulant team, wanneer die tot de conclusie komen van hier is eutanasie uh, niet het meest voor de hand liggen, maar zou iets anders moeten gebeuren, uh, dan moet. Ja, dan moet daar weer een oplossing voor gevonden worden. Want daar is dat ambulante team niet voor. Dat is juist ook nogmaals een extra reden dat wij zeggen... het is juist dat het patiëntcontact in die vertrouwde sfeer... en als een arts zelf daar problemen mee heeft... dan raden wij aan dat hij dat vooral met de groep waarin hij werkt... bespreekt, daar een oplossing voor vindt. Ook tijdig met de patiënt dat gesprek aangaat. We hebben er ook een handleiding voor gemaakt. Hoe ga je dat gesprek aan? Dat je die, in die context je oplossing moet vinden... Goed. Er is nog veel te bespreken, het spijt me mevrouw de ja. Jong. Ja, we gaan naar het nieuws. Na het nieuwsoverzicht van half drie hoort u bij ons het IJsjournaal... en praten we aan deze tafel verder met theatermaker Ilar de Boer... en met Wim Berklaar gaan we het hebben over de reclame-trucjes van loterijen. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Dorant Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Er is nog steeds een kans dat de failliete Zweedse autofabrikant Saab in zijn geheel wordt overgenomen. De curatoren zeggen dat er serieuze interesse is. Er zijn vier of vijf serieuze biedingen op het merk als geheel binnen. Dat hebben ze gezegd tegen Zweedse media. Curatoren willen niet zeggen wie de bieders zijn, maar insiders noemen een Chinees en een Indiaas bedrijf. ING is weer getroffen door een storing bij het internetbankieren. Sinds negen uur vanochtend kunnen particuliere en zakelijke klanten niet meer bij hun spaarrekening... De storing treft ook de beleggingsrekeningen van ING-klanten. De oorzaak van de storing is nog onbekend... maar die zou niks te maken hebben met eerdere storingen bij ING. Een automobilist is vanmorgen met zijn auto een huis in Staphorst binnengereden. Een man van 29 moest door de brandweer worden bevrijd... maar zijn verwondingen lijken mee te vallen. In het huis raakte niemand gewond. De voorpui van het huis in Staphorst is voor een groot deel verwoest.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 dag Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel. Theatermaker Ilai den Boer, historicus Wim Berkelaar... KMG voorzitter Ari Kruseman en NVVE-voorzitter Petra de Jong... en autoliefhebber Paul Wouters. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website de Het Dit is de Dag ijsjournaal. De kwaliteit van het ijs is fantastisch. Alleen, het is nog niet helemaal sterk genoeg. En morgen overdag dan, uh, komt de temperatuur niet boven nul. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen... Over een datum. Jens Zwitser is niet te houden. Nou, er zijn er al wel meer, maar... Ik wel een tocht in het vooruitzicht. het Gold Race. Echt een wel als een neus. Ja, een ijspeper. heeft hij van zijn moeder geen zakdoek meegekregen. Dat is een beetje jammer. Kan dat hierop op meer? Geen idee, want dit is mijn eerste stap. Radio 1. Het ijs van alle kanten. En in dit ijsjournaal kijken we naar de laatste ontwikkelingen van het ijs en rond het ijs. Als eerste schakelen we naar de burgemeester Willem Hoornstra van de gemeente Gaasterland en Sloten. Hij vertelt wat er gebeurt om het ijs Steden tocht klaar te maken. Wij maken op dit moment het ijs uh, uh, sneeuwvrij. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de aanwas van het ijs uh, maximaal kan uh, zijn. En bovendien kun je niet door sneeuw uh, schaatsen. Nou, daar hebben we al een heel groot stuk van klaar. En we hebben een uh, uh, wat kwalster ijs, dus dat is van dat sneeuwijs, eruit gehaald. Uh, dat is gisteren al gebeurd, om ervoor te zorgen dat daar nieuw ijs aan kan groeien. En uh, daar is al uh, 3,5, 4 centimeter uh, aangroeid geweest de afgelopen nacht. Maar als dat dan toch nog onvoldoende is, zijn er dan nog alternatieve routes denkbaar? Er zijn alternatieve routes denkbaar, uh, maar daar willen wij voorlopig nog niet aan denken. Dat zou kunnen betekenen dat balk misschien wel wordt gemijd door de, door de elfsteden. Ja, dat zou kunnen betekenen dat uh, een van de mooiste stukken uh, niet gereden uh, kan worden uh, door balk heen en door de bossen van Gaarteland. Uh, uh, maar uh, een van de steden ligt ook in deze gemeente. Dus dan uh, uh, moeten we ons daar maar op concentreren. Hè? Het stadje Sloten uh, is ook onderdeel van, uh, van onze gemeente. Zou het zelfs een tocht kunnen worden? Ja, maar men kan over het wel bereiken, uh, hoor. Dat ziet er wel goed uit. De vereniging van Elfsteden uh, bepaalt of de tocht gereden wordt, ja of nee. Uh, maar ik kan mij uh, een dergelijk besluit volstrekt niet voorstellen. Het, dit is de Dag IJsjournaal. We praten door over alternatieven. Als de Elfstedentocht niet door kan gaan... dan wijken veel rijders uit naar de Elfstedentocht van Groningen... genaamd de Ronde van Duurswold. Mark Schriemer, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Schriemer. Kunt u mij verstaan? Nee, die kan mij niet verstaan. Dan gaan we gauw door naar uh, uh, Ramon Kuipers. Uh, meneer Kuipers, goedemiddag. Goedemiddag. U uh, weet onder andere waar de andere toertochten van de KNSB worden verreden. Wat zijn de beste toertochten van vandaag? Uh, nou, vandaag uh, uh, zijn er een, een, een aantal tochten. In ieder geval uh, op het Old Amtmeer is een, is een mooie tocht. Op het Henschotenmeer en op de tocht. Dus vandaag zijn er nog een beperkt aantal uh, tochten uh, aan de gang op dit moment. En zitten die vol of kan je daar nog melden? Uh, nou, het loopt inmiddels wel uh, richting uh, de middag. Dus het is op dit moment niet zo heel handig meer om daar naartoe te gaan. Je kunt beter uh, later deze week naar een van de alle, alle andere tochten gaan. Nou, noem nog eens een paar van morgen als u wilt. Nou, morgen staan er uh, uh, meerdere tochten op het programma. Er wordt een, een mooi programma. Uh, het leuke is uh, dat er ook uh, uh, het Veluwe Meertocht daarbij zit, het Zuidlaardenmeer, uh, het Henschotenmeer ook weer. Dus op verschillende delen in het land kun je morgen al een, een leuke tocht rijden. Oké, okay, en de, dan hebben we vrijdag nog. Is dat, staan er dan nog bijzondere dingen op de agenda? Nou, vrijdag uh, staan er op dit moment uh, nog niet heel veel tochten uh, concreet gepland. Uh, het is wel zo dat op dit moment heel veel tochten bezig zijn om uh, het een en ander mogelijk te maken. En uh, de verwachting is ook dat er gedurende deze week dat er nog best wel wat meer tochten bij zullen gaan komen. Oké. Okay. Ramon Kuipers, we blijven het uh, goed in de gaten houden in het uh, IJsjournaal. En... Dit is de dag IJsjournaal. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Goed, we gaan verder praten met Ilai de Boer. Goedemiddag. Den Boer. Den Boer <laughs> zei we even waren door. even een beetje verslag, want we wilden nog een paar mensen over ja, het ijs, maar die, maar die kregen we niet. Precies, ah, ja. dat was even het probleem. Theatermaker, je, begon, je won in 2011 de BNG Nieuwe Theatermakersprijs en de Charlotte Keuler Theaterprijzen. Dat is nogal wat, uh, ja. want je bent nog heel jong. Mogen we mm -hmm. zeggen hoe oud? Ja, tuurlijk. 26? 50. 25? 25? Ja, ja, 15. Je gaat zelf twijfelen. Ja, je, je bracht me aan ja. ja. Wij zijn theaterleek. Zijn dat grote prijzen die je hebt gewonnen? Uh, ja, Voor, uh, zeker als je een jonge theatermaker bent... En, uh het zijn prijzen die bedoeld zijn als stimulans voor uh, jonge regisseurs. Ja, want je kreeg ergens 45.000 euro, las ik. Ja, maar het is niet naar mij privé, hè. Dat, oh. gaat, uh, dat gaat gewoon in het werk. Ja, precies, dus dan kan je weer nieuwe voorstellingen van maken. Ja, het is in ieder geval een basis voor een nieuw, uh, nieuw project, ja. ja. Je maakt een reeks van uh, zes theatervoorstellingen, waarvan er nu vier af zijn. Kan je in een paar uh, zinnen beschrijven wat er gebeurt in jouw voorstellingen? Uh, ja, nou dat heeft wat context nodig, denk ik. Ik ben een paar jaar geleden gestart met de, de serie Het Beloofde Feest... Uh, waarin ik een uh, zesluik wilde maken... waarin zes verschillende perspectieven op mijn geboorteland Israël worden gegeven. Uh, ik uh, vind het en vond het belangrijk om daarin persoonlijke verhalen te vertellen. Omdat ik denk dat via het persoonlijke kan je een groot politiek probleem blootleggen. En toen keek ik naar mijn familie en toen zag ik dat er in mijn familie zes totaal verschillende verhalen eigenlijk te vinden waren die haaks op elkaar stonden. En dat vind ik nogal interessant, want daarmee kan je zes verschillende perspectieven tonen die allemaal iets anders vertellen. En uh, daarmee nogal een complexe uh, uh, situatie bloot proberen te leggen. Ja, en die zes voorstellen volgen elkaar op en die krijgen we op den duur allemaal te zien. Ze zijn nog niet allemaal klaar. Ja, we hebben nu de eerste vier delen af inderdaad. Ze zijn afzonderlijk te zien, maar zoals deze week spelen we ze alle vier achter elkaar. In Frascati in Amsterdam. Dus het is iets wat zich verder zal gaan ontwikkelen oh, ja. en steeds groter zal gaan worden. Ja, zei je, ik ben, je bent in Israël geboren, in Nederland ja. opgegroeid. Die, die personages, spelen die in Nederland of in, in Israël? Um, nou, de personages op het toneel heet Eli. <laughs> en, en, en, en dat zijn allemaal uit, of delen van mij eigenlijk. En uh, alles speelt zich min of meer in, Isra of in Nederland af. Uh, het is ook wel heel erg vanuit een westers perspectief en voor een westers publiek gemaakt. Uh, we toeren er overigens ook mee door heel Europa. En daarmee uh, zie je ook wel dat de thema's uh, breder zijn... dan alleen maar wat er in Nederland of in Israël aan de hand is. En dan kan je wel 45.000 euro gebruiken. Uh, nou als je wel we... het hele gezelschap door Europa moet. Ja, dan hebben we wel wat meer nodig nog. Ja, daar red je het er niet mee. Nee. Nee. Waarom het beloofde feest, beloofde land, dat is een bekende ja. term. Wat bedoel je met beloofde feest? Nou, dat, dat, het feestje is er nog niet geweest, rondom dat land. Bij uh, 1948 misschien, even. Ja er, is, ja, er zijn verschillende feestjes gevierd, maar of je het daarmee eens moet zijn... Dat is weer een volgende. Maar wat bedoel je dan? Nou, dat ik ik, ik, heb, ik theater heb, is volgens mij een feest van samenkomst van mensen. En uh, het prachtige eraan is dat je een live event hebt waarin je in het hier en nu het publiek en de makers elkaar kunnen ontmoeten en een verhaal kunnen delen. En dat verhaal is het belangrijkste. En dat vind ik wel een feestje. Uh, en ik hoop op een dag dat er, dat er ook een feest gevierd kan worden daar. En, en, en dat er een, een oplossing gevonden is voor het onmogelijke langslepende conflict. Ja, want op zichzelf is het een vrij land. Je zou daar naartoe kunnen met je voorstelling. Ja, we zijn ook daar aan, aan het plannen uh, okay. om te kijken of we daar kunnen gaan spelen. En vind je dat spannend? Ja. Waarom ja. is dat spannender dan hier? Omdat het complexer is daar. Omdat uh, mensen zijn daar elke dag met uh, dat conflict bezig. En uh, ik vraag me af of mijn voorstellingen slim genoeg zijn voor daar. Ze hebben je daar meteen door? Nou, het is, het is, wel, het is daar zoveel ingewikkelder. Zijn jij zo dom dan? Nee, nee, nee, nee. Gaat zijn, niet zijn, intelligentie, zijn dat gaat niet over intelligentie. Wij... Het gaat over uh, um, hoe geraffineerd ben je om een bepaald uh, probleem bloot te leggen. Uh, bijna alle kunst daar. Gaat erover. En ook als het er niet over gaat, die kunst, dan maak je alsnog een statement erover. Ja. Je hebt ervoor gekozen om je publiek heel actief te betrekken bij je voorstellingen. Ze nemen plaats aan tafel bij een bar mitzwa. of ze zitten in de bus waarin jouw oma vanuit Litouwen aan de nazi is ontsnapt. Overigens een DAF. Oh, die oh, bus is een okay. DAF, kijk eens <laughs> okay. ja. um, Waarom kies je daarvoor? Um, de thema's uh, ze, Iedereen vindt wat, denkt wat hierover, over het algemeen. Uh, en in de publieke opinie wordt er zoveel gedebatteerd. Ehm. Um, ik vond het en vind het heel erg belangrijk om te kijken... hoe kan je mensen onderdeel te laten zijn van een situatie die ze eigenlijk niet kennen. En uh, wat gebeurt er als je een medevluchter bent... samen met mij en mijn oma... Uh, vanuit Litouwen naar Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog... en je beleeft die reis. Uh, en vooral ook hoe bij mijn oma het nationalisme en het zionisme intrad En hoe zij uh, van een slachtoffer uh, uh, tot een, uh, iemand werd... die uh, alles op alles zette voor die uh, uh, Joodse staat... Dat is iets waar makkelijk over geoordeeld wordt in okay. Nederland. Zullen we even luisteren naar hoe je dat doet in de show? Oh. Wij, uh, wij stappen met z'n tweeën het café binnen. En, uh, en in het café is het druk. Heel erg druk. Uh, iedereen verzamelt zich uh, in een hoek uh, rondom de oude radio. Kom maar. Komen maar, jullie ook. Kom maar, stap op. Kom, jullie ook. ik kan op, jullie ook, kom maar we op? Uh, jullie ook iedereen opstaan. Uh, want iedereen die verzamelt zich. Uh, kom maar. Iedereen verzamelt zich uh, hier um, ja, rondom deze ouderwetse radio. Ja. Kom maar, Kom maar deze kant op. Heel goed, hartstikke mooi. Kom, kom maar, deze kant op. Iedereen, kom maar, deze kant op. En er wordt eigenlijk van alles door elkaar geroepen en het is uh, ja, niet tot nauwelijks te verstaan. Um, maar, maar dingen als uh, uh, uh, waar moeten we naar luisteren? Kan iemand me alsjeblieft uitleggen wat hier aan de hand is, wat hier de bedoeling van is, waar we naar moeten luisteren? Nou, we horen jou zelf hier. En inderdaad, alle mensen die daar aanwezig zijn... moeten ook echt naar jou toe komen dan, hè? Ja, dit klinkt nu heel erg uh, alsof ik het opdring. Maar het is een hele... Nou, is... ze moesten wel echt komen. <laughs> ja, ja, ja. Maar het is vreemd om het zo te horen... zonder het mee te maken of dat te zien. De situatie is dat het publiek medevluchten zijn. Ze maken dus die euforie mee... van dat we kunnen ontsnappen uit het ghetto. Dit is een moment dat over de radio Ben-Gurion door is... dat de staat Israël wordt opgericht. Iedereen verzamelt zich in een café... waarin er wordt geluisterd naar dat radiootje. Um, het zijn allemaal situaties die mijn oma heeft meegemaakt, en door daar in één keer als publiek... je daartoe te verhouden, euh, begrijp je opeens misschien... waarom mijn oma zo ongelooflijk nationalistisch is geworden. En dan vind ik het nog interessanter om de boel daarna weer helemaal op de kop te gooien. Ja, nou ja, want jij zegt op een gegeven moment in, de, die, in dit programma... Uh, ik snap die uh, mensen wel die in de Gazastroot nederzettingen gaan bouwen. Dat, dat zeg ik niet. Uh, uh, uh, dat is het personage dat dat zegt. Dat is een groot verschil. Die lijkt erg op jou. Uh, maar ik heb de voorstelling gemaakt. En er zit een tegenspeelster in, die speelt mijn vriendinnetje. Ja, die uh, maakt het uit. Die zegt, bekijk het maar. Uh, nou, die, nou, die maakt het niet uit. Ze dus loopt die, in ieder geval die, weg. Die, die geeft keihard tegengewicht. Die zegt op een gegeven moment, ik ga hier niet meer in mee. Ik ga hier niet meer in verder. En het bizarre is dat je als publiek eigenlijk op het punt zit... dat je kan begrijpen waarom mijn oma is gaan picknicken... op de gazastrook na de Zesdaagse Oorlog. Dat je echt denkt, jeetje, ik, kan dat op, ik snap dat. En dan, en, dan, en dan draait zij het weer volledig om... en maakt het weer heel erg complex. Dus ik zeg daar niet... Uh, ik snap uh, dit van mijn oma. Ik zeg maar dit... waarom reageer je daar zo fel op? Nou, omdat ik geen oordeel heb, ik persoonlijk. Ik, ik als mens en als theatermaker vind het ook nogal onzinnig... om een oordeel te hebben over hele complexe zaken... omdat ze gewoon te complex zijn. Ik, ja. ik vind het veel interessanter om ze allemaal bloot te leggen... en ze naast elkaar neer te leggen... en dan met een publiek daarover in dialoog te gaan. Overigens was dat picknicken natuurlijk in 67... in Nederland breed gedragen natuurlijk. He, ja. er, er was een enorme euforie in Nederland ja. natuurlijk in 67. Dus je hoeft helemaal niet heel radicaal te zijn om te gaan nee, picknicken op de Nederlandse. Nou, het is natuurlijk ja, helemaal misgelopen natuurlijk in die 40 jaar natuurlijk met dat nederzettingbeleid. Maar we, laten we eerlijk zijn... Het, het was natuurlijk ook van Israël toen. Ja, Ik was jong, maar als je dat over terugleest... kan je je heel goed voorstellen dat Israël toen toesloeg. De, die maar vriendin. het enige verschil is... Dat we leven nu in 2000, uh, 2012, is het inmiddels. Hè? Ja. Ja. Ja. En, uh, je weet je leeftijd ik... niet meer, je weet het jaar. Ja, het gaat heel goed. Nou, we zitten een dag voor het festival, dus okay. is een zeven. Nee, maar ik maakte die voorstelling in 2009. En toen hadden we net allemaal vers de Gaza-oorlog in ons hoofd. En er is nogal wat veranderd toen. En uh, voor mij was het ook echt de uitdaging... hoe krijg ik het, uh, het publiek dat naar mijn voorstelling komt... dat over het algemeen linksdenkend is en ook daarover kan oordelen, weer een hele andere kant. Hoe kan ik die weer een hele andere kant laten zien? Nee, en, en, en toen was het breed gedragen in 67. Nou nou maar dat is wel veranderd. Ja. Ja. Het is, ja. is omgeslagen naar de andere kant. Ja. Ja. Mij Meneer Wouters, ja, ja. Dat, dat je geen uh, positie kiest, maakt het dat ook moeilijk om het in Israël uh, uh, op te voeren? Wil um... men daar dat iemand een positie kiest aan de een of de andere kant? Uh, ja, da, da, da, da, dat is het ingewikkelde, ja. Dat is, dat is één van de ingewikkelde dingen. Als ik uh, met mijn familie aan tafel zit... Dan, dan, dan word je uiteindelijk ergens toe gedwongen om een, een standpunt in te nemen. En ook als je geen standpunt inneemt, is dat een standpunt. Is het zo dat het Nederlands publiek... want het is natuurlijk een conflict wat jij ook uit je eigen... Familieën uit je eigen geschiedenis kennen, maar is het Nederlands publiek erin geïnteresseerd? Ja, dat blijkt tot nu toe wel, gelukkig. Ze komen? Uh, ja, ja, ja, de zalen zitten een bommetje vol. Ja. Maar wat, ik heb dus een DVD gezien van die voorstelling ja. in die bus. Daar kunnen maar... 40, dan de, euh... Ja, die bus kunnen we heel weinig mensen in. 20 man. En daarom hebben we hem ook al meer dan 100 keer gespeeld. Oké, okay, maar dan speel je echt de hele avond voor 20 man? Ja, ja maar dat is omdat het, die, die, voor, ik heb daarvoor gekozen omdat je zo het meest intens die voorstelling kan beleven. Dan heb je die 45.000 maar... euro wel weer nodig. <laughs> ja, <laughs> ja maar ik heb ook andere voorstellingen gemaakt. Die zijn voor normale zalen waar 200 tot 300 man in kunnen. En die zitten ook gelukkig vol. Oké, okay, dus dat is een eenmalig project. En dat, die, die vorm vind je zo belangrijk dat je zegt: van doe het met z'n twintigen? Ja, dat, dat is gelukkig is daar de ruimte voor. En, uh, maar dan heb ik ook wel direct gezegd jongens, dan gaan we ook heel veel verkopen. En nou ja. dan gaan we er wel voor zorgen dat er, dat er heel veel mensen bij kunnen. Nou ja. Blijft Israël jouw enige thema of gaan er meer nee. thema's komen? Dus, nou, Politiek persoonlijke thema's, hoe je via het persoonlijke verhaal... een politiek mechanisme kan blootleggen, dat zal altijd wel terugkomen in mijn werk. Ook in alles wat ik voor de toekomst aan het plannen ben. Uh, en, uh, uh, uh, maar Israël zal daar niet altijd een prominente rol in nemen. Het is ook dat binnen mijn thema's, een van de voorstellingen... Dit is mijn vader, die gaat ook... Eigenlijk niet zo erg over het politieke conflict in Israël. Die gaat over het antisemitisme. Ja, ja. En in hoeverre angst voor antisemitisme niet groter is dan antisemitisme. En dat is weer een heel actueel thema ja. hier in Nederland. Maar hij heeft toch alweer met Jood zijn te maken. Ja, ja, ja, ja, het speelt daar wel omheen. Maar ja. Jood zijn in Israël zijn twee grote verschillen. Oh. <laughs> Volgende gesprek. De theaterreeks, het beloofde feest van Ilja Denboer... is, is van Eli Denboer, doe ik het even verkeerd, Elsbeth, doe jij het maar een keer. Ja, Eli Denboer, is, die is vanmorgen tot met zaterdag te zien... op het uh, festival De Week van de Belofte in Theater Fraskatie in Amsterdam. En meer informatie vindt u op de website ditisdedag.nu. Mag ik nog U luistert naar Dit is de Dag Het Thijs van den Beuk en Elsbet Grutteken. Thailand ben Robbie II met Jeff Gwyn. Het is 11 uh, minuten voor drie, er is nieuws. Joost Vullings in Den Haag. Zeg het maar. Ja, uh, vrij opmerkelijk. Uh, we lazen natuurlijk uh, uh, vanochtend alle de Volkskrant... waarin uh, Eurocommissaris Kroes zei van ja, liever niet. Maar het moment komt dichterbij dat we wellicht moeten gaan afscheid nemen... van, van Griekenland uh, in de euro. Uh, dat was iets wat je eigenlijk ja, niet mag zeggen in Europa. En toen zijn wij naar onze premier gesneld. En tot onze verbazing is hij het volledig eens met wat Kroes, Kroes zegt. is waar. Namelijk, ten eerste, we moeten er alles aan doen om Griekenland erbij te houden. Uh, maar we kunnen het ook aan als dat niet zou lukken... als Griekenland uh, zou vertrekken. Omdat we in het afgelopen jaar, het afgelopen anderhalf jaar... allemaal maatregelen hebben genomen. En de bankherkapitalisatie. Uh, het feit dat we de noodfondsen hebben opgezet. We hebben al die maatregelen genomen met brede parlementaire steun. Waardoor we zo'n vertrek aan zouden kunnen. Ik dacht dat het een taboe was om dat hardop te zeggen. We hebben als Nederland altijd gezegd... we willen er alles aan doen om Griekenland erbij te houden. Maar waar je voor moet zorgen is dat er geen uh, besmetting kan plaatsvinden van andere landen. Dat als er een land dreigt weg te gaan, dat er geen besmettingsrisico is. En uh, dat besmettingsrisico, uh, dat was anderhalf jaar geleden enorm. En daarom hebben we al die maatregelen genomen. Dus het is nog steeds beter, ook voor Nederland, in ons belang... als Griekenland erbij blijft. Dan moeten zij alle maatregelen nemen die ze ons hebben beloofd. Uh, maar ik ben het met Kroes eens... We staan er een stuk sterker voor nu, mocht dat niet lukken dan anderhalf jaar geleden. Ja, maar Geert Wilders, uw politieke vriend, en Emiel Roemer, uw politieke tegenstander, die zeggen ja. We hadden het u toch verteld, dat wordt niks met die Grieken. Kijk, als wij gedaan hadden wat zij ons voorstelden... Hè, dat is anderhalf jaar geleden, meteen een dag met het handje naar Griekenland... dan verzeker ik u, dan was er een onmiddellijke besmetting geweest van andere landen. Dat had enorme repercussies gehad voor de Nederlandse economie... voor de belangen van onze export, voor de belangen van onze pensioenen... onze spaarcenten, onze banen in Nederland... Wat we gedaan hebben is stap voor stap in anderhalf jaar tijd de fondsen opgebouwd. En voor gezorgd dat er nieuwe regeringen zijn gekomen in grote landen waar grote problemen zijn. Die nu bezuinigingen doorvoeren. We hebben de banken weer sterk gemaakt. Hè, daar de dijken opgehoogd. Daardoor nog steeds het beste als Griekenland erbij blijft. Maar dan moeten ze wel alle afspraken nakomen. Maar daardoor staan we er veel sterker voor. Hadden wij die partijen gevolgd, dan was dat niet het geval geweest. Ja, een taboe is dus doorbroken. Openlijk speculeren over een vertrek van Griekenland uit de euro... is dus nu mogelijk op het hoogste niveau. Dankjewel, Joost Heulings. Welkom in de tijdmachine. Na welk jaar gaan wij, Wim Berkelaar? 1726. Het ging er nog niet over Europa en de euro, maar wel over geld, hè? Wel over geld en eigenlijk ook over iets Europees, namelijk de oprichting van de Nederlandse staatsloterij. En waarom hebben wij het daarover vandaag? Ja, we hebben het daarover omdat er was een bericht uh, dat een, uh, een bedrijfseconome, die had, uh, had zo'n iets gekregen van de lo lo postcode loterij en toen uh, zou ze 2500 euro kunnen winnen. Dat werd naartoe gezegd, maar uh -huh. natuurlijk was het weer zo'n typische postcode loterijactie. Maar zij zei, ik wil het hebben. Het is mij toegezegd <lacht> en ik zal het krijgen ook. En 16... Dus die heeft er advocaat op gezet. En ik geloof dat het heel succesvol lijkt. Ze is ervan. naar de reclamecodecommissie gestapt, ja. die hebben haar in het gelijk gesteld. En nu moet ze het geld nog krijgen van de postcode loterij. Ja. Reden om eens te praten over loterij. In 1726 werd die staatsloterij al opgericht. In Nederland. In Nederland. Ja, we zeggen natuurlijk al, uh, Elsbet. Maar dit is natuurlijk het verhaal. Er is ook een ander beroep waar we verder niet over zullen spreken. Uh, het oudste beroep ter wereld. Dit is een Tweede oudste beroep ter wereld. Dit is zo oud als de geschiedenis van de mensheid. Gokken deden we altijd Gokken, al. Gokken, kaartspelen. En het heeft allemaal culturele kanten natuurlijk. Kaartspelen gebeurde veel vanuit China. Dat is naar Europa overgewaaid. Maar het is altijd alle soorten. En het is natuurlijk altijd twee spanningen. Die overheid wil het reguleren. Die mens heeft natuurlijk een neiging om te spelen. De spelen spelende mens. Dus je wil het. En dat gaat ook heel, heel vaak mis. Omdat het natuurlijk altijd van die kwaadwillende figuren zijn. Die denken... Ik laat jou gewoon Balletje, balletje, en, balletje. Ja, balletje, balletje. Nou, dat klassieke en balletje. Ik kwijt is balletje. je geld. Ja. Maar zo'n staatsloterij, dan uh, is dus toen al dat de overheid dacht... laten wij dat dan maar in handen nemen om het een beetje te reguleren. Was ja, dat de reden toen? Dat of? was toen de reden. Dat is toen de reden. Maar, en dat, is dan, dat loopt dan al niet helemaal goed, die andere eeuw die volgt. En 1885 wordt gereorganiseerd. Dus dan maken ze het strakker. Omdat ze steeds maar het gevoel hebben... als we veel ruimte laten, dan is, die, uh, is de spelende mens... heeft ze zelf niet in de hand. En het kabinet Kuiper dat treedt in 1901 aan... Uh, niet voor niets over zijn uh, een, uh, antirevolutionair christelijk kabinet... Die wil er gewoon vanaf. Die, die denkt afschaffen die handel. Het is gewoon gokken, uh, mammondienen. Daar moeten we vanaf. Ja, maar dat lukt niet blijkbaar. Nee, dat lukt zeker niet. Ze doen het twintig jaar later nog een keer uh, onder kolijn. Hebben ze nog een keer de neiging om dat te doen? Maar het, het lukt zeker niet. Uiteindelijk zie je natuurlijk in 1976 de oprichting van het Holland Casino. Ook door de overheid. Ja, we verdienen eraan. Het is net als sigaretten natuurlijk. Je verdient aan accijns en je verdient ook aan... Dus het is allemaal heel dubbel. Je reguleert, reguleert en je verdient eraan. Blijkbaar gaan we daar dus nog altijd mee door. Hoe, hoe, is, de, hoe is de verhouding van de overheid nu met, met het gokwezen? Nou ja, dat heeft ook, loopt een beetje langs politieke scheidslijnen. Denk nou aan staatssecretaris Steven, uh, VVD. Die zegt weer reguleren, want er is natuurlijk heel veel speculatie op internet momenteel. Ja. Dus dat internetgokken en Je poker zegt, op internet. Poker als... ja. En dus ja. ook verslaafd raken. Ja, nee, zeker. Ook, en dan zegt Teven, dat is natuurlijk de klassieke redenering. Daar heb ik ook niet meteen iets tegen te brengen. Het is gewoon een, een constatering dat hij zegt... Als je het niet reguleert, gaat het anoniem, gaat het ondergronds... en zitten we uiteindelijk de verslavingzorg eh, te betalen. Hm. Dus, reguleer het maar. Ja, het is wel een liberaal, teven. Die zou ook kunnen zeggen, laat het maar aan de markt over. Ja, ja, ja dat zou je kunnen zeggen, maar kijk, Teve is natuurlijk ook natuurlijk een liberaal... in zover dat hij een nachtwakersstaat wil... en niet denkt van, zometeen moeten wij de klinieken weer gaan uh, betalen. En daar heeft, dat... in, nee, heeft hij geen zin in, nee. en, en die gokverslaving, was dat vroeger, in vroegere tijden ook al een probleem? Ja, zeker. Nee, gokverslaving is iets van alle tijden. En dat is Echt? Ook... Ja? Ja, wat dacht je? <laughs> Jij zegt het is het ene te beroep, maar vanaf het begin was er ook verslaving. Natuurlijk. Uh, ja, ja. Kijk, het woord verslaving, Thijs, uh, dat is natuurlijk iets... Ik, natuurlijk, je hebt natuurlijk altijd de goede en de slechte, maar tot in onze tijd... Ik zei net al, ik kan er verder niet uitgebreid op ingaan... maar ik ken iemand van nabij die ook is gaan gokken in gokhallen. En dat gaat honderd keer goed en 101 word je gepakt. Dat gaat met ons ook zo. Dat is die, dus wij gaan samen naar gokhallen, en kijken elkaar aan en zeggen, nou, Min, nou wij hebben het wel. Gaan nou, stel voor. Hypothetisch, En we kijken elkaar nou met, met veel bravoer aan. Ons zal het niet gebeuren? Nou, de eerste keer kom je met 5000 terug, de tweede keer kom je met 10.000 terug en de derde keer bij 30.000 terug. Het klinkt alsof je uit ervaring spreekt, maar dat is nee, niet zo. Nee, nee, dat is echt niet zo. Maar ik, ik, je hoort die verhalen, het gaat altijd niet. Maar die mevrouw die zich daar dan tegen verzet en ook tegen wat een beetje ondeugdelijke reclame, heeft die eigenlijk dan wel een kans? Bedoel, als het al zo lang bestaat, als het al zo lang misgaat? Nou ja, het ligt een beetje ook aan die formulering van die postcode-loterij. Kijk, als dat inderdaad iets is, je krijgt hem allemaal eens in huis. Hè. Je kan een auto krijgen, dat bekende verhaal van als je een. een Zeker nog, je hebt nog u, ja. of, uh, ja. of, uh, ik heb geen auto, ik heb wel een rijbewijs. Maar uh, je kan zo'n auto winnen. En als dat zo geformuleerd werd. En je gaat een jurist opzetten. Echt een slim jurist. Die zegt dan: Ja, wacht even, ik word hier misleid. Uh, ja, Ik ben geen jurist. Maar je kunt je voorstellen als je daar een soort uh, Geert-Jan Knopers op zet. Dat kan je heel je even kan komen. Gaan. Goed. Tijd voor onze dichter bij de dag. Paul Borg even. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Ja, ik heb ook uh, over een auto. Nu we het toch over auto's winnen hebben. Dan over uh, de auto's die nu verdwijnen uit Netcar. En dat is het dafje. Aan het eind van de straat woonde er een Een heel oud vrouwtje met een dafje. En eens per week op een sukkeldrafje... toog ze breedrijdend langs ons huisje heen. Dan wist je, ze gaat nu boodschappen doen. We bleven binnen om behoud van huid. Haar daf kon even hard voor als achteruit. Hoe razendsnel werd dat toch eens en toen... Nog steeds worden er wagens gemaakt. DAF werd Volvo, Mitsubishi, wielen die draaien, maar het hart niet meer geraakt. Alles blikken vehicles zonder zielen. Tot ergens weer een oud vrouwtje ontwaakt. Voor autootjes die tot schroot vervielen. Ah, mooi, Paul. Die Autobi zetten we op onze website. Dit is de dag.nu. Paul geven. dankjewel. We bedanken ja. onze gasten, Petra de Jong, Ari Kruseman, Ilai Boer. Op jouw Facebookpagina kunnen mensen nog uh, vrijkaarten winnen voor de theatervoorstelling. Dus ga naar de Facebookpagina van Ilai Boer. Wim Berkelaar, hartelijk dank. En Paul Wouters. En zometeen na drieën een reportage over dropouts. Kinderen die geen diploma halen op school. Komt het daar nog goed mee? Dat hoort u zo, na drieën. Tot zo.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 dat we graag een hele strenge vorstperiode horen. We gaan echt voor een Elfstedental. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ja, ik loop hier tussen de weilanden over en bij Langwar. en er staat hier een 144 in de sloot. Het beest zit muur vast en ik heb geen idee van welke boer die is. Die ongelukkige 144 zakt steeds verder in de modder.